De materiële schade in het getroffen gebied is enorm en wordt geschat op zo'n 5 tot 6 miljard euro. De stad Christchurch, die iets groter is dan Utrecht, is voor een groot deel verwoest. Bij een roofoverval in Kenia is een Nederlandse zendeling doodgeschoten. Zijn vrouw is zwaar mishandeld. Hun kinderen waren getuigen van het geweld, maar zij zijn ongedeerd. Het echtpaar was uitgezonden door de vrije baptistengemeente Groningen en leidde in Kenia een weeshuis.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 Max. Roger, 747, Mike is ready for Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij het tweede uur van onze uitzending deze week. Wanneer u van tevoren wilt weten wat er zowel de revue gaat passeren, dan kunt u daar op verschillende manieren achter komen. De samenstelling staat vermeld op teletextpagina 331. U kunt kijken op onze site, dat adres is nachtvluchten.fm. En wilt u de programmering in uw mailbox ontvangen? Stuur dan even een berichtje naar norra.radio1.nl en zet in het onderwerp mailinglijst. Wat gaan we dit uur doen? Een onverwachte aanleiding voor een aflevering van Een Leven Lang... met Reinhold Kuipers. Hij leeft niet meer en zijn weduwe Tine van Buul overleed enkele jaren na hem. Maar vandaag is haar geboortedag. 26 februari in 1919. Ik vond dat wel een bijzondere invalshoek... om dit interview met Reinhold uit 1996 opnieuw de revue te laten passeren... Typograaf, dichter en uitgever. Reinhold Kuipers was directeur van uitgeverij Querido... samen met zijn vrouw Tine van Buldus. In deze bijdrage van de NPS is Leo Siepe in gesprek met hem. Kuipers haalt herinneringen op aan zijn jeugd en zijn literair debuut. Hij gaat in op de rol die humor en godsdienst in zijn leven spelen... en vertelt over zijn onstilbare leeshonger. Luistert u naar een aflevering van Een Leven Lang... Reinhold Kuipers werd in 1914 in Groningen geboren. De stad die hij levenslang als een heimelijke liefde bleef koesteren. Hier liggen zijn herinneringen en begon zijn interesse voor letters, drukkers, schrijvers en boeken. Zijn echter werd gedomineerd door één tegenslag. De vroegtijdige dood van zijn vader. Ik heb herinneringen aan mijn vader. Hoor. Die is in maart 1919 gestorven in de Spaanse griep. Dus ja, ik was vier. Hè? Mijn broer was een half jaar. En dat was in Rotterdam. Mijn vader was net een jaar daarvoor directeur geworden van het bedrijf waar hij al werkte. En daar ging hij mee naar Rotterdam. En ja, na, na een jaar was hij dood. En ik herinner me er wel van hem. Ik herinner me dat hij met mij speelde. Hè? Ik herinner me dat hij een elektrische trein voor me gekocht heeft. Dat moet dus in Sinterklaas 1918 geweest zijn of zoiets waar hij dan ook op de grond mee zat te spelen. Maar ja, echt intense herinneringen aan die man heb ik natuurlijk niet. Ik weet pas van veel later... omdat mijn moeder dat vertelde... toen ik al lang en breed met letters en typografie bezig was... dat mijn vader zo bedreven was in wat toen schoonschrijven heet... en ook wel rondschrift... En ik heb nog een voorbeeldenboekje van hem. Nog veel later, nou misschien maar een paar jaar geleden... heb ik gehoord dat mijn zijn vader dat ook deed. Dus het, dat mijn liefde voor letters, dat vind ik wel ontzettend leuk... komt ergens vandaan. Die is niet uit de lucht komen vallen. Terwijl ik het van hem natuurlijk nooit geleerd heb, zal ik wel u nou voor... Toen uw vader overleed was u vier jaar, uw broer was een half jaar. Ja. Uw moeder stond er alleen voor. Ja, ja, want dat was in een tijd dat iemand in het bedrijfsleven... ik denk heel zelden een pensioen had. En zij heeft het dus met het spaargeld dat er dan wel was... heeft zij dus... Ja, in ons levensonderhoud moeten voorzien. En is toen teruggegaan naar Groningen. En is daar kamers gaan verhuren... En dat heeft ze heel lang gedaan. De welke gevolgen heeft het gehad voor uw eigen leven dan? Dat uw vader op vierjarige leeftijd u ontviel? Dat zou ik niet kunnen formuleren. Het moet invloed gehad hebben. Ik heb dus geen volledig gezinsleven meegemaakt. Maar ja, dat besef je dan helemaal niet. Het was een hele warme gemeenschap in dat huis. Dus we zijn er absoluut niet aan, uh, uh, aan tekort gekomen. Ofzo. Mijn moeder heeft heel goed voor ons gezorgd. Ik, ik las veel, van kindsbeen af. Het is, uh, uh, ik las uit de schoolbibliotheek... uit zo'n winkelbibliotheek in de buurt. Als ik jarig was, of het was Sinterklaas... dan stonden alleen maar boeken op mijn verlanglijstje. Ik heb heel veel gelezen als kind... Was dat een soort compensatie? Uh, dat weet ik niet. Ik hield van lezen. Ja, dat moet toch ook ergens vandaan komen, hè? Die, die... Ja, nou, ja, mijn moeder las ook wel, maar niet. die had geen tijd om te lezen. Hè? En mijn vader heeft ook wel gelezen. Ik heb nog altijd uh, de lineveren die hem toe heeft toebehoord. Hè? Maar... Uh... Van mijn vader kan ik het dus niet rechtstreeks of gele geleerd hebben. Maar je broer dan bijvoorbeeld? Mijn broer las veel minder dan ik. En wat voor jongen was u zelf? Omschrijft u uzelf als jongen? Een hele, ja, wat, wat, ja, wat, wat verlegen jongen was ik. Ja. Dat was ik wel. Ik had wel vriendjes, maar niet. Later meer hoor. Op de lagere school had ik eigenlijk. Nauwelijks vriendjes. Ik zat thuis. Meest die verlegenheid inmiddels opgegeven? Nee, ik geloof het niet. Nee, ik geloof dat ik in beginsel wel verlegen ben. Ja. Nog steeds? Nog steeds, ja. En hoe uitzicht dat dan? Dat weet ik niet. Ik voel mij verlegen. Ja, weet ik niet. Ja, ja, ik was wel vaak in grote gezelschappen toch een beetje zo... Apart. Hè? Ja, ja. Ik hou ook niet van grote gezelschappen. Je moet wel eens, hè? maar ik hou er niet van. Vijf mensen is voor mij eigenlijk het maximum. En dat breng ik nu ook in praktijk, want wij worden nog altijd uitgenodigd voor parties en openingen, hè? vernissages. En als het enigszins kan, gaan we daar niet naartoe. Maar waarom voelt u zich niet op uw uh, gemaakt dan in grote gezelschappen? Ik heb geen small talk. Ja, dat echte party praten. Hè? Ook aan die en zo. Hè? Daar mis ik het eenvoudige talent voor. Ik betreur dat zeer hoor. Ja? Ja, ik betreur dat zeer. Want het is heel makkelijk als je dat wel hebt. Een wat losser omgaan, hè? Die... Ja, en daar ik eigenlijk wel jaloers op mensen die dat van nature hebben. Maar die zijn er toch? Ja. Nu ja, wordt vaak getypeerd als een zwijger die niet toestemt. Iemand die introvert oh, ik ben, is. Ik, ik ben waarschijnlijk wel introvert, ja, ja. maar ik stem wel toe. Ik ben een toestemmende introvert. <lacht> Kuipers ontpopte zich in eerste instantie als dichter. In 1934 debuteerde hij in een literair tijdschrift... met het gedicht Mijn schedel. Hoe kwam u in aanraking met de poëzie? Via school, via de HBS, via de bloeiende bongert. Dat was onze schoolbloemlezing. En die was samengesteld door mevrouw Dr. Randa... W.C. witop Koning, Rengers Hora Sikkema en Herman Poort. De beroemde Groninger letterkunde Herman Poort. En, die, eh, en hoewel wij nooit les kregen van mevrouw witop Koning... Eh, heb ik aan dat boek toch erg veel gehad. Toen ben ik gepakt door die, door die poëzie. Mm -hmm. In Gerezen Wit schrijft ja. u dat u, als u terugdenkt aan uw jeugd... Dat het allereerste aftalruimtje dit denken later ja, ja, aan de islamische bankpoetie. Ja, want mijn moeder zei dat rijmpje: Ondon drie, limessie, limesie, limesie, alle palen Maar dat heb ik niet onmiddellijk met poëzie vereenseld. Dat is wel later gebeurd. Wel, dat heeft, daar ligt ook een verband met Wolf Christian Morgenstern. Hè? Dat is een soort nonsenspoëzie. Maar in die, in die begintijd, toen ze toen echt de poëzie mij te pakken kreeg... dat, dat waren, was toch echt wel die poëzie uit die, uit die schoolboemlezing. En dan niet zozeer, de, de, de, daar domineerde de tachtigers natuurlijk. Maar niet zozeer de tachtigers, maar uh, Piet Snikken en, en Grimlachjes. Ja, de, en, de, en dat, de ironische... dus, dat is ook door mijn hele poëzievoorkeur door te trekken... Hè wat men Light verse noemt. Hè? En dat is met Erich Kerstner, Kurt Tugalski... En, en, en, en, en, en Nederlandse dichters, Erik van der Steen, Han Hoekstra... Uh, en, ga maar door, Annie Schmid. Hè? Uh, is, dat, is dat doorgegaan? Maar toen u zelf begon te dichten, wat schreef u dan zelf als gedicht? Was dat ook een soort light verse? Was dat nou, Later wel al vrij gauw zo. Maar toen allereerste begin was het, dat was helemaal niks. Dat was ook, ik schreef maar wat op, zal ik maar zeggen. En nou, dat stelt helemaal niks voor. Ik ben een dichter. Niemand hoort naar mij. Ik schrijf geen essays of spottende kritieken. Ik ben slechts dichter. Ook dit gaat voorbij. Er is geen plaats voor mij in rare kieken. In geen museum wordt mijn beeld bewaard en in geen kerk wordt mijn geloof beleden. Ik draag geen sandalen of profetenbaard, slechts een colbert om het naak te kleden. Soms komt er wel een jonge man voorbij, een onderwijzer, een kantoorbediende... Die zegt dan tot het meisje aan ze zij: Dat is een dichter. Of die vent die griende. Maar, maar omschrijft u ze dus dan? Die, die eerste gedichten die u maakte? Ja, dat waren heel persoonlijke. hoe, zeg, hoe noem je dat? Erupties, zou ik maar zeggen. Hè? Jongelingenpoëzie. Echte jongelingenpoëzie, ja. ja. Maar het was een droom van u dan, om dichter te worden? Of? Het was toen, te, dat die, die ene korte periode. Eh, was dat een droom, ja. ja. En die droom, die is. Uh, ja, die ben ik al gauw kwijtgeraakt hoor. Maar ja, ik stuurde wel driftig naar tijdschriften. Eh, de gids en Elsevier's geïllustreerd maandschrift. En Forum, Groot Nederland, Helikon. En in 1934 kreeg ik bericht van Forum dat ze drie gedichten van mij hadden gekozen. Nou, toen was ik nog 19. Toen was ik heel trots. Toen was ik echt een dichter. Waarom was... heeft zich dat niet doorgezet? Nou, de bron was waarschijnlijk opgedroogd, zoals dat bij veel jonge mensen is. Maar er kwam bij dat ik in 1935 copywriter werd. Ik had eerst op een drukkerij gewerkt. Naar mijn eigen wens, toen ik eindelijk samen had gedaan van de HBS. Toen vroegen ze, wat wil je nou? Zei ik, nou, ik wil graag in een drukkerij. Dat zat er toen dus al in. En toen vroeg een Groninger reclamebureau... vroeg in 1935 een copywriter. Dat was een volstrekt nieuw woord voor mij. Maar ik begreep wel zo'n een beetje wat dat was. En toen heb ik gesolliciteerd. En toen werd ik aangenomen. En toen schreef ik advertentieteksten. Het waren toen nog bijna uitsluitende advertentieteksten. Voor reclame. Wel eens een folder of zoiets. Maar... En uh, ja, toen, en ik schreef voor Vongers. En ik schreef voor Smit, koffie en thee. Daar heb ik de introductiecampagne nog voor geschreven. En voor uh, Tonema in Snake, voor King Peppermint. En uh, ja, da, dus de fysieke behoefte aan schrijven die werd daarmee bevredigd. En toen hield die poëzie op. Het is heel gek, ik schreef dus al jaren of jaren. Uh, geen gedichten meer. Hè, van, laten we zeggen, van 36 tot, tot 44. En. Uh, Plotseling in de hongerwinter ging ik weer dichten, En ik denk dat dat toch ontstaan is door... Ja, was... je had niet zoveel voedsel en zo. Dus Ik denk dat dat wel gezond ervoor is. En, toen, en dan heb ik een versje geschreven, dat heet Godlof. U spreekt ook niet zo vaak over, over uw gedichten. U wilt er nog wel aan herinnerd worden. Oh ja hoor, ik, ja, ik schaam me er niet voor. Maar het is wel uh, lang geleden. Hè? Het is lang geleden. U bent niet kerkelijk opgevoed? Mijn moeder is wel gedoopt. Hè? Maar uh, toen ik haar later eens vroeg. Uh... Waarom zijn wij niet gedoopt? Toen zei mijn moeder, ja, pa zei, pa was mijn vader... die zei later dat moeten ze later zelf maar uitmaken. Dat vind ik, daar ben ik die man erg dankbaar voor. Toen ik voor het eerst voor het leven een formulier moest invullen met personalia... ik weet niet waarvoor het was, hoor. Misschien voor de keuring van de militaire dienst of zo, dat weet ik eigenlijk niet meer. Maar toen zei ik, dan stond er ook godsdienst... En toen vroeg ik aan mijn moeder, wat moet ik daar zetten? En toen zei ze, zet maar PG. En dat vind ik zo treffend. Dat, was namelijk, dat kwam uit een sfeer waarbij, je, als je zei geen... dat je maatschappelijk gevaar liep. Toen werd je nog geacht bij een kerk te horen. En PG was protestantse godsdienst. Maar dat kon dus hervormd, gereformeerd of ik weet niet wat zijn... Zo so, curieus vind ik dat. Ik was nooit zo fel, hoor. Ik dacht, maar mensen moeten dat zelf maar uitzoeken. Maar ik ben, de laatste jaren ben ik daar uh, wel feller in geworden. Ja? En dan gaat het vooral over de EO. Die kinderprogramma's van de EO. En toen dacht ik, ja, wat doen die mensen die, die, die hersenspoelen, kinderen... Dat is mijn kwaadheid. Als een volwassene iets wil geloven, moet hij zelf maar weten. Maar je moet kinderen daar niet toe dwingen. Hè? Of, in, of ja, geestelijk dwingen, zal ik maar zeggen. Ja. Daar, daarom ben ik wel erg tegen. Ik heb ook de neiging om kerken hersenspoelinrichtingen te noemen. En dat, ben ik ook, dat is misschien ook wel onbillig. Maar ik geloof wel dat het waar is. Je moet mensen vrij laten opgroeien. Je moet ze wel ja, bepaalde zedelijke begrippen bijbrengen... of hoe je dat dan maar noemen wilt. En zo. Maar het, is, het zit niet in dat geloof. Het zit niet in die kerkgang. Het zit niet in de Bijbel of zo. U noemt zichzelf nog sociaal ik, Ja. Van oudsher. Van oudsher. Ik ben sociaal democraat geworden op de HBS door het leerboek der staathuishoudkunde. huishoudkunde... Daar werden allerlei maatschappelijke systemen in beschreven. En toen dacht ik, ja, dat is iets voor mij. Toen las ik ook het Volksblad voor Groningen en Drenthe. Dat kreeg ik van onze kruidenier nier. Die bewaarde dat voor mij en zo. Ja, ik heb dat... Ja. U heeft ook gezegd, ik ben altijd de Groninger gebleven. Wat, wat ja. betekent dat? Als uh, ik iets ben, ben ik een Groninger, heeft u gezegd. Ja, omdat ik me dan identificeer met... De omvang van Groningen, zoals ik het mij herinner natuurlijk, laten we er wel wezen. Het is, nu is het een wereldstad, maar, maar in mijn tijd was dat toch een betrekkelijk kleine stad. Een intieme stad. Een, een stad zonder flauwkul, eh, eh, maar wel met grootheid. Eh? Denk maar aan de ploeg. Dat is wel de ploeg. Ja, dat huis waar wij toen woonden, de Noorderhaven. Dat had geen elektrisch licht, dat had gaslicht. En dat had geen watercloset, maar dat had een plee met een emmer. Die elke week gehaald werd. En de straten waren, de winkelstraten waren ook nog met keien... van die vierkante basaltkeien geplaveid. En toen in de jaren twintig, toen werden die straten geasfalteerd. Toen werd er riolering aangelegd. En toen zag je die ploeg steeds meer, daar was ik vrij vroeg bij, op de, ja, als vrij jong op de HBS, dat ik naar die tentoonstellingen van de ploeg ging. Die waren toen in Pictura aan de Grote Markt, boven de Heren -sociële. En daar was ik altijd te vinden, als, als, als er wat was, met twee schoolvrienden. En de Groningen Studententoneelvereniging neemt ons zoals wij zijn. Als die een voorstelling hield, dan maakte Wiegers of, of een andere ploeglid maakte de affiches. Dus dan hing die stad vol met die expressionistische affiches. Dus Het was dus een stad waar je vertrouwd was... maar met toch die uitstraling van de gebeurd wat. Ik geloof dat dat een van de... Oorzaak is dat ik zo van Groningen hou. U bent een minnaar van de ploeg, zegt ja, u. Hè? Ja. U heeft in die tijd die kunstenaarsbende de ploeg een beetje gevolgd. Wat voor invloed heeft dat gehad op uw eigen leven? Nou, ik denk wel dat dat... Uh, mij met uh, allerlei modernisme vertrouwd heeft gemaakt. Ja, het is zelfs vrij vroeg begonnen... Dat ik op mijn elfde jaar bij de padvinderij kwam. En dat was bij groep 1, troep 1 heette toen nog. Troep 1, de kerntroep. En mijn hopman was J.G. Jordens. De schilder. De schilder en leraar tekenen aan de gemeente ABS. Die wij Ho-Jo moesten noemen. Dat was ook al heel uh, vrijmoedig natuurlijk. En ik zat in een patrouille, de hertenpatrouille. Waarvan zijn jongste zoon uh, assistent patrouilleider was. Hein Jordens. En via hij ik raakte een beetje bevriend met Hein Jordens. En ik kwam daar dus ook wel thuis. En ik zag dat interieur. Bedoel, uh, en op dat daar lag een enorme boomstronk. Die door ho helemaal in felle kleuren, was gepolychromeerd En dus dat, dat maakte mij al een beetje vertrouwd met dit soort kunstvormen, zal ik maar zeggen. Want die, die gekleurde boomstronken, dat heeft Karel Appel, ik geloof, in de jaren zestig gedaan of zo. Maar ik zag het dus al in, in 19... Wanneer was dat? 19... 1925 of zoiets. Maar dus je werd toch, uh, ja, ik, ik geloof ik daar dat wel invloed op mij gehad heeft. En speelt humor een grote rol in uw leven? Nou, ik ben dol op humor. Als ik nou over Piet Paaltjes begin, hè, dan blijkt dat, dat ik daar ontvankelijk voor was. Ik las ook graag boeken waar ik kon, kon lachen. Ook als kind al. En ik heb later, dus ja, ik kan Michelt uitgegeven, Annie Schmid uitgegeven. Wel anderen ook. Humor is een redding. Hè? Is toch zo? Waarvan? Redding van wanhoop. Maar u ziet het leven als wanhopig. Nee, maar het is soms wel wanhopig, ja. Niet voor jezelf, maar ook wat je om je heen ziet. Ja, wat wat ja. is dat dan, die chronische humor? Kun je dat eens opschrijven? Dat is uh, hele droge humor. Hè? Is dat zo? Even denken... De astronaut Wubbe Ockels, een Groninger. Oh ja, is Die dat een Groninger? In, ja, is een Groninger. Die schieten ze in Groningen. de lucht. Ja. En er is een tekening van Nico Visser. Ja. Dan zie je hem in een raket zitten met ja. collega's uit ja. Duitsland en ja. Amerika. Ja. Ja. En dan zeggen ze tegen hem van... Uh, Zo, u komt helemaal uit Groningen. Veel <laughs> ja, ja, ja, ja. Die hem. Ja, dat, is, dat is Groninger trots, hè? Ja. Dat is Groninger trots. Ja. Maar ja... U had geen uh, smiet nou... in uw fonds. En ja, er wordt gezegd dat overal waar Annie M. G. Suite kwam. Er allerlei slapstick-situaties ontstonden. Nou, dat, nou nee. Zo, zo, zo zou ik het niet zeggen. Maar zij had wel een talent voor onhandigheid. Ze was heel ontechnisch. Maar ze had ook wel een talent voor onhandigheid. Zij woonde toen aan de Leidse Gracht. in Amsterdam. En zij zou eters krijgen. En zij had die eters willen trakteren op oesters. Daar waren toch wel mensen naar. Maar omdat ze geen ijskast had, ze was gewoon ergens op kamer... en had zij die oesters zo lang op de vensterbank buiten het raam gezet. En toen hebben de, meeuwen, de Amsterdamse meeuwen hebben die oesters opgevreten. En dat heeft zij mij later dan schaterend verteld. Zoals, ze kon ook geen pakje maken. Dus uh, ik, heb, ik moest een nieuw bundeltje kinderversjes van haar hebben. En zij had dus die, ja, die knipsels uit het ze bij elkaar gebracht. En toen kwam er bij de post kwam een soort prop. Het was echt: uh, daar zat helemaal gekreukeld papier om. En dat was met zes soorten touwtjes en bandjes blauw en rood en wit en grijs was dat zo aan elkaar geknoopt, hè, dichtgeknoopt en daar zat dan een postzegel op, en daar zat er zo verdoen ze kon zelfs geen pakje maken bij wijze van kunnen bedenken maar nee het was echt vermakelijk Kuipers begon zijn carrière in de jaren 30 op een drukkerij waar hij in aanraking kwam met de typografie. Enkele jaren later kwam de Groninger terecht bij het reclamebureau van Borsum walkes Dat in 1936 verhuisde naar Amsterdam. Kuipers ging mee en stapte een jaar later over naar het reclamebureau De Lamar. Het was een tijd dat als je een baan had, moest je hem zien te houden. Je kon niet zeggen: ik ga niet mee, want dan had je, had je geen werk. Maar je moest je geliefde Groningen achterlaten. Ja, maar dat wist ik toen nog niet hoe geliefd mijn Groningen was. Dat was ik zo aan gewend. Dat, dat besef je niet. Nou, zo kwam ik in Amsterdam terecht. Op een kamer in de Eerste Helmerstraat. 58... Ja. Hoe weet u dat allemaal zo precies? Want ik zat me ook af te vragen. Vrij aardige geheugen voor dit soort. Maar u houdt van. geen dagboek bij. Nee, nooit gedaan. Nee. Nooit op de behoefte aangaat. Want het valt me op uh, bij het lezen van uw geschriften, dat u zo ontzettend gedetailleerd bent. Nou, ik, wat ik wel bewaard heb, maar dat is pas sinds 1950, dat zijn mijn zakagenda's. Toen had ik, denk ik, voor het eerst een succesagenda. Hè, met heel veel erop en eraan... aan daar stonden al mijn afspraken in en zo. En er stonden achterin ook notities en zo. En die heb ik bewaard. Ik heb dus vanaf 1950 tot nu al mijn successen. aan. Dus als ik een stukje voor het oog in het zeil schreef... en ik vertel dat ik bij de oude Drees op zoek ben geweest... dan... Weet ik wel ongeveer wanneer dat was. Maar dan kan ik opzoeken en dan weet ik ook precies op welke datum en welke uur. En ik weet ook nog het adres, het huisnummer aan de Beeklaan in Den Haag waar ik geweest ben. Ja, ja. En daar heb ik dan lol in om dat er ook zo precies in te zetten. Waarom ben je zo precies? Weet ik niet, vind ik het leuk. Ik vind dat je gewoon uh, ja, het moet proberen om, om bij dit soort dingen het precies te, te prikken. He, waar, wanneer en waar het geweest is. U bent ontzettend dat maar nauwkeurig. Probeer ik te zijn, ja. Dat kan natuurlijk niet altijd. En hoe komt het dan dat u zo extreem nauwkeurig bent? Tot, tot in de details, inderdaad. Ja, maar dat heeft ook met typografie te maken, geloof ik. Als typograaf moet je ook ontzettend nauwkeurig zijn. Je moet zelfs, als het kan, auteurs voor fouten behoeden... Maar dat had u al voordat u die typografische opleiding... Ja, of... Nou, dat weet ik niet of ik dat had. Dat heb ik. Dat is wel, wel gegroeid, denk ik. Dat weet ik niet of ik dat nou vroeger ook had. Als kind bijvoorbeeld, dat weet ik niet. Maar het is wel gegroeid, zegt u? Ik denk dat het gegroeid is, ja. Naarmate je meer tegenkomt dat er slordigheden zijn of zo... Ga je, dan ga je daarop letten. Ja. Maar u heeft er ook een hekel aan. Ik heb een hekel aan slordigheden, ja. ja. Ja, maar ik vind preciesheid, vind ik ja, een kwaliteit van dingen, van boeken. Ook van ja. u zelf? Nou ja, ik hoop, ik hoop dat ik geen blunders maak. Ik laat het zo maar. Nee, maar, dat... maar ik vind dat dingen netjes gedaan moeten worden. Maar is dat een eigenschap wat wat positief is of wat u wel eens heeft nou, Ik vind het positief. Nee, ik vind... Bedoel, er is een, een vriend van mij die ook typograaf was. Die uh, noemde ze... Die zei dan over zijn vak... Hè, uh, wat natuurlijk nooit helemaal mijn vak geweest is... maar toch in zekere zin over wel. Die zei, ja, wij zijn netjesmakers. Hè, dus je krijgt een manuscript... dat er soms heel chaotisch uitziet... Hè, en... Uh, nou. Als typograaf, als boekverzorger, boekvormen, noem ik dat liever... Uh, probeer je daar orde in te brengen en, en helderheid. Hè? En dat is je vak. Dat dat boek uh, goed bij de lezer aankomt. Toegankelijk bij de lezer aankomt. Dat is dat, is dat vak. Ik heb dus altijd van teksten gehouden. En ik heb er altijd, ook als kind al, eh, aandacht voor gehad hoe die teksten er in een boek uitzagen. En hoe ze geïllustreerd waren. Mijn werk is ook altijd mijn liefhebberij geweest. Maar toch, als u had mogen kiezen. Die typografie is ontzettend belangrijk voor u. Wat is uw favoriete letter? Uh, dat is de Jansson. Dat is lettertype. Ja. Maar uit het alfabet? Uit oh, het alfabet? Nou... heb ik geen favoriete letter. Ik zou de R kunnen zeggen. De R van kunnen zeggen, Maar dat is onzin. Huh? Een qua nee. vormgeving, de, de letter die het meest u, u, u aanspreekt? Dat zei ik, ja. De Jansson. Dat is een letter uit het eind van de 17e eeuw. Die is een mooie letter. Dat stel ik voorop. Maar bovendien is het een letter die tot voor kort uh, nog uh, authentiek te koop was. Dus hij is gemaakt in de jaren tachtig van de 17e eeuw. En de stempels en matrijzen zijn bewaard gebleven. Dus de lettergieterij die hem in de handel bracht, dat was een Duitse lettergieterij. Die goot nog van de oorspronkelijke matrijzen. En ik heb hem ook beneden in mijn drukkerij. Um, u zegt, u drukt nog steeds? Ja. Eigen uitgaven? Heel eigen kalm trucs. hoor, de ja. laatste tijd. De laatste paar jaar heel kalm. Ik heb toch vanaf uh, 79 tot een paar jaar geleden... Een, een vrij aardige productie gehad. Van leuke boekjes toch. Ja. U bent zo verzad op het drukken dat u zelf een eigen pers in huis heeft. Ja, drie zelfs. Drie persen? Ja, dit is de drukkerij: een zetterij. En daar staat een klein handdegeltje. Daar kan ik visitekaartjes en dit soort dingen op drukken. En daar staat, het is nu wat. Oh ja, er staat een grotere pers. De handpers. De handpers. Dat is een hele oude, het is antieke. 1840, ja. Een Dinglerpers, want die is gemaakt door een meneer Christian Dingler in Zwijbruggen. En u werkt nog met uh, lood? Werk met lood, ja, tuurlijk. Ja. Nou, hier komt dus het zetsel op. Uh, hier komt. U ziet wel, hij lang niet gebruikt. Ja, hier komt het papier op. Dan rol je dat in. Met inkt. Dan klap je dit naar beneden. Zo. En dan draai je dat hele geval. Dat is werk. Hieronder. En als het er dan onder is, dan doe je dit. Dan gaat die degel naar beneden. En dan druk je. Zo druk je, dan ga je weer terug. Dan draai je hem terug. Klap je dit weer op. En dan haal je dat papier eraf. Dat leg je dan ergens op een tafel. En dat doet. Uh, dan komt er een nieuwe vel op. En zo gaat het dan door. Ja. En wat maakt u dan precies? Dat zijn letters? Dat zijn figuren? Nee, dat zijn. Uh, ja, teksten? Teksten. Gedichtenbundeltjes meestal. Want daar kun je. Ik kan geen grote boeken maken, want anders ben ik mijn hele leven met één boek bezig. Hè. Het moet, moet klein zijn om af te komen. En dan, uh, dan vouw ik het, ik naai het zelf en dan, uh, ja, dan is het boekje klaar. Meneer Kuipers, u bent 33 jaar uitgever geweest. Ja. Het vak van uitgeven, is dat in de loop der jaren veranderd? Ja, absoluut. En, en sinds wij met pensioen zijn, zijn ook nog weer heel anders. Ik weet nog wel dat ik... Uh, dat moet dus in de jaren veertig nog geweest zijn. Voor het eerst op de uitgeversbond kwam als lid. En dat ik toen ook werd voorgesteld. En dat waren allemaal erg deftige heren die de naam droegen die hun uitgeverij ook had. Dus Gilté van en Gilté van Kampen, van Van Kampen... Nijhof van Nijhof, nou, ga maar door. En dat waren dus allemaal directeuren, eigenaars. En dat waren vaak ook uitgeverijen... die soms al heel lang bij Van Kampen, zelfs vanaf de 18e eeuw... van vader op zoon waren overgegaan. En dan zag je ook als je daar kwam... de, vader, de, de oude vader tegenover de jonge zoon zitten. En toen kwam die generatie waar, waar ik en mijn vrouw dus uh, toe behoren. Dat waren de mensen die van buiten afkwamen, min of meer. En die geen eigenaars waren. Maar dat waren nog wel de, de fondsbepalende mensen... Ik noem er dan nou maar Lubberhuizen, Bert Bakker, uh, ik kan er nog een aantal noemen. En daarna kwamen de mensen, die de managers. Dus toen werd, werd, bepaalde niet meer de, de directeur het fonds. Die moest natuurlijk wel eens een ja-woord geven, maar uh, het fonds werd gevormd door redacteuren. En zo zit het nu, geloof ik, nog in elkaar. En is dat gunstig? Ik weet niet of het gunstig is. Het gaat goed in de uitgeverij, lijkt mij. Dus het zal wel gunstig zijn, maar het is een, een, het is een verandering in de maatschappij. Hè. Er, is, uh, er, wordt, er, wordt, ja, er gaat erg veel geld in om, hè, als ik het zo mag uitdrukken. En die managers die moeten erop letten dat dat geld goed besteed wordt... en goed terugkomt. Blijf het ik, denk, boek ik denk dat het boek wel blijft bestaan. En dat er altijd mensen zullen zijn die willen lezen. En in welke mate, ja daar durf ik echt niks over te zeggen. Ja. En als u terugkijkt op uw leven... Ja. een bepaalde elementen eruit gelegd. Typografie, de poëzie, uitgeverij. Ja. Waar voelde u zichzelf het prettigste thuis? Bij welk genre? Nou, bij het geheel... Het, het, het tot stand brengen van een boek. Dat is mijn lust en mijn leven. Het gaat om die teksten. Nou, het gaat ook om de manier waarop je die teksten naar buiten brengt. En dit, Dat is voor mij onscheidbaar. En dat is waarschijnlijk ook de, de, de reden waarom ik er ooit aan begonnen ben. Dat ik van tekst hield en dat ik van boeken hield. Van de, de, de vorm waarin teksten verschijnen. Uh, nou, ik vind muziek ook heel mooi. Ik hou erg van muziek. <kliek> en schilderkunst, beeldende kunst ook. Maar ja, ik heb zelf... Uh, ja, de meeste... Ja, hoe moet ik het zeggen? Ik kan het beste overweg met literatuur. Als ik het zo mag uitdrukken. Ik kan geen noot lezen namelijk. Ik hou erg van muziek, maar ik kan geen noot lezen. Nou, tekenen heb ik als jongen ook wel gedaan. Ik heb zelfs nog de avondschool van de Academie Minerva doorlopen. En ik, heel vroeg dacht ik misschien dat ik tekenaar of schilder zou worden. Maar, dat, nee. maar ja, dat, je, je moet op een gegeven moment moet je kiezen... Maar altijd wel de ambitie gehad om in die kunstzinnige sfeer te blijven. Jawel. Kunst is voor mij blijkbaar onmisbaar. Ik blij dat ik op toen ik van de HBS kwam... dat ik zei ik wil graag in een drukkerij. Want dat was nog heel moeilijk, want dan moest je een kruiwagen hebben. En een, een, een, ja, een vriend van mijn vader, die van vroeger dan... Die, die woonde beneden een drukkerijdirecteur... en die heeft mij daartoe geïntroduceerd. En toen had ik nog weer het geluk, want ik kwam zo van de HBS... dus het was mijn eerste baantje. Dat, die man had mij voor hetzelfde geld op zijn boekhouding kunnen zetten. Maar die zette mij dus op het bedrijfskantoor... dus als assistent van de bedrijfsleider. En dat had gevolge dat ik voortdurend dat bedrijf in moest. En dat ik op een gegeven moment... Ik was er, mijn hoofdtaak was corrigeren. Dus daar heb ik corrigeren geleerd. En verder moest ik beurt van adressen invullen... verzendingen klaarmaken en dat soort dingen. Ik moest de... Zetten de urenbriefjes van de zetters overbrengen in het orderboek. Want elke zetter die moest per dag invullen waar hij aan gewerkt had... van wanneer tot wanneer en zo. Dus ik heb veel Maar dat corrigeren was tot de hoofdtaken. Ik ben ook blij dat ik toen dat, Toen was ik... Nou, ik werd net 18. Ik was nog geen 18 toen het gek kwam. En ik moest ook voortdurend dat bedrijf in. En er was een zetterijchef. Die zag dat ik belangstelling had voor dat vak... En die zei toen wil je zetten leren. Ik zeg nou graag, nou kon nou dat maar, s'avonds, nou, na werktijd, heeft die man mij aan de boek gezet en heeft me handzetten geleerd. Ja, God, dat is toch geluk hebben. Heeft u veel geluk gehad in uw leven? Ik heb erg veel geluk gehad, vind ik. Ja. Ja, ja. Ik heb toch eigenlijk kunnen doen wat ik graag wilde. En, en je moet ook ontdekken welke mogelijkheden er zijn. Dus ja, je bent 17 of 18 en je denkt dat je dichter bent. Hè? Nou, je, bl je blijkt geen dichter te zijn. Hè? Nou, dan, ja, dan hè, hou je dus tegelijk bezig met, met drukletters en met typografie. En zo ik heb ik veel over gelezen ook in die tijd. Nou, en dan denk je, ja, ik, god, ik kan dus uh, in de verzorgende sector gaan. Hè? Dus, dus je, je kunt dus... Schrijvers helpen om hun werk in de wereld te brengen. Een soort dienende taak. Ja, het is toch een dienende taak. En dat heb ik dan gedaan toen het kon. Je geeft iets uit omdat je er enthousiast over bent. Of omdat je er iets. misschien iets minder enthousiast, maar toch veel vertrouwen in hebt en hoopt dat op wat eruit voortkomt. Zo geef je uit. Maar niet om, nee, niet, niet met, met hooggestemde teksten of zo. Nee, nee echt niet hoor. Maar heeft u daar zelf ook angst voor dan? Dat het te hol gaat klinken, te hoogdravend? Nou, in zekere zin wel, ja. Want als wij, als ons vroeger, ja, weet u nou een criterium voor wat u uitgeeft, dan zeiden we altijd nou als het maar niet pathetisch is, hè? geen pathos en geen modieus gedoe. Ja, maar dat, dat heeft te maken dat... met uw eigen karakter, met uw eigen ja, karakter. Ja, natuurlijk wel. Maar ik een eigen... ja, nou ja, ja, ja, ik weet ja, nou ja, Tja. zo zal het wel wezen. welke rol vond u dan aangenaam binnen die uitgeverij? Want u heeft 14 jaar bij de Arbeiderspers gezeten... en 19 jaar bij de Querido. Ja, ja, ja. Welke rol binnen die uitgeverswereld vond u het meest aantrekkelijk? Want was dat toch niet typografie? Nee, de fondsvorming, de, de, de zoals men dat dan noemt. Hè? Dus het kiezen van de boeken. De omgang met de auteurs en het bepalen hoe het boeken zou gaan uitzien... en eventueel nog, uh, ja, ook, wat ik dan ook deed, prospectussen te schrijven en, en, en catalogie en zo. En mijn vrouw deed meer de, de verkoop en de organisatie... en die was ook net zoveel als mij betrokken bij de fondsvorming. Maar onze werkverdeling was toch uh, was samen... want dat moest je toch s'avonds of in het weekend doen, lezen enzovoorts... en omgang met auteurs... Ja, ik bepaalde dan met de, de, de productieman die wij hadden de, de vorm... en ik schreef prospectus-teksten en advertentieteksten en dat soort dingen. En verder ging je dag natuurlijk toch heel veel met praten. Gewoon de werkuren die gingen met praten over... je moest ontzettend veel praten met mensen... bezoek van auteurs, drukkers, binders, noem maar op... Maar toch wordt gezegd, ondermiddel Kees Fens... die ooit een portret van u heeft geschreven samen met uw vrouw Tine van Buur, ja. dat uw vrouw zakelijker was, snediger was, ja, die is, die is, hoe? snediger. Wij vulden elkaar erg goed aan. Hè. Zij ging, ging ook zelf nog altijd op aanbieding. Niet een, wel klein gedeelte, maar toch om, om te weten hoe de boekhandel reageerde. Laten we zeggen, het commerciële deel was het haren... En het, uh, laten we zeggen. Uh, de, de, en nu doe ik haar onrecht als ik zeg. Het creatieve deel was het mijne. Maar grof gezegd komt het daar eigenlijk op neer. En mijn vrouw is in 1946 bij Kirido gekomen. En ik ben op dezelfde dag, op 1 mei. bij de arbeiderspers gekomen. En wij hebben elkaar in 1953 leren kennen. En we hebben dus van 1953 tot 60 als. Collega-concurrenten. Samengewoond. En. Uh, mijn vrouw. Die u wist al Holland... ook bedrijfsgeheim uit? Nee. Nee. Ik, ik weet nog dat er echt iets. Gerido ging iets doen. En dat gebeurde. In, het was in 1958. En. Uh, de salamanders werden pockets. En daar heb ik niets van geweten. Nee? Nee. nee echt niet. Nee, nee, nee. En dat vind ik eigenlijk heel mooi. Dat dat kon. Hè? Terwijl u onder één dak leefde? Ja. Uw vrouw zat ja. in Kirido en u zat in Ja. En zij ja. heeft nooit iets verteld dat die reeds. Nee, heeft ze opgestapte. nooit verteld. En dat is gewoon heel verstandig van haar. Ja. ja. En ik heb het ook niet vervelend gevonden toen ik het merkte. Dat ik in niet wist. Dacht, nou ja, dat is zo, dat moet je natuurlijk niet vertellen. Hè? Ja. Er kwamen hier eigenlijk ook manuscripten over de vloer die u samen las. Ja, gebeurde dat, dat, dat kan ik, er... ik me niet eens herinneren. Maar gebeurde er wel eens dat er auteurs weggekaapt werden voor de neus hier ter huis. Nee, te dat, dat, gebeurde, dat gebeurde niet. Nee, dat Beginnende debatant... De de de de de de het was toen nog, het was, of nu is het nog wel, denk ik... maar het was toen nog nog een heel net vak. Hoor. Je zat niet... Er waren altijd uitzonderingen... maar je zat niet achter elkaar auteurs aan. Dat deed je niet, dat was dan nou, omschrijft u dus de verschillen dan, de cultuurverschillen... tussen de arbeiderspers en een toch deftige en afstandelijke uitgeverij als querido. Nou, in de eerste plaats bestrijd ik dat Quirido een deftige en afstandelijke uitgeverij is. Uh, ik wil wel, wil wel toegeven dat het een nette uitgeverij is. Maar uh, het is ook wel een avontuurlijke uitgeverij. Ja, dat hou ik vol. En ja, de arbeiderspers was een uitgeverij in een... Geweldig bedrijf. Met allerlei... Uh, toch een soort verplichtingen ten opzichte van de beweging... waar die uitgeverij bij hoorde. Hè. En uh, dat is Kido niet. Hè. Dat was een, een, ja, goed, een, gewoon een zelfstandige uh, ja, privé-uitgeverij. Maar voelden ze zich gelijk thuis dan bij deze uitgeverij? Ja. En waarom? Bij dan. Ja? ja, natuurlijk. Maar mijn vrouw zat daar toch? Nee, bedoel, ik kende allerlei mensen die daar... en ik kende ook mensen die daar uitgaven. Maar qua auteurs? Ja, ook. ja, ja. Omdat die, ja God, die, die mensen die kwamen kwam via mijn vrouw dan ook wel eens tegen. Ik was voor veel van die auteurs geen nieuweling. Hè? Er waren niet zo erg veel uitgeverijen... waar ik graag had willen werken, hoor. Laat ik dat erbij zeggen. Nee, nee, inderdaad... Uh, ja. Nee, ik had groot respect voor Kira ook van ouds. Hè. Ik bedoel, van 19, niet, uh, bedoel, die is in 1915 opgericht. En Ik was al jong zo'n boekengek dat ik dat wel gevolgd heb. Nee, ik had het grootste respect voor die uitgeverij. Met afgezien dus van het fonds, hè, van de auteurs... maar ook wat hun boekverzorging betreft. Juist vanwege die boekverzorging. Ja, want dat was, daar is de oude Kerido. Die is daar meteen mee begonnen. Die had een grote liefde voor een boek als ding. Ik heb twee favorieten. En dat zijn Schutters en Erik Satie. En dat Satie is dus ook een dadaïst geworden. Dat was een van de allereerste, kun je wel zeggen. En ja, die, die ja, dat vind ik zo schitterend. En dan misschien ook, dat dacht ik vanmorgen aan, toen dacht ik God, over dat cosmopolitische. Uh, Schwitters had ook iets provinciaals, daar hechtte die ook aan, hè. Een, een soort intimiteit. En dat had in zekere zin had Satie dat ook. En nu ook. Op, op een klein op, laten we zeggen, op, op, ook zijn muziek is altijd op heel kort. Wie herkent dat dan? Daar, daar, daar intimiteit... hecht ik aan, daar, daar, daar, dat ontroert mij. Hè. Maar u heeft al eens gezegd eh, dat u toch goedeels een provinciaal bent gebleven. In de positieve zin van het woord. Ja, in die zin die ik bedoel. Dus dat ik geen kosmopoliet ben. Hè. De wereld ligt niet voor mij open. Daar heb ik ook geen behoefte aan. Ik heb behoefte aan kleinschaligheid en intimiteit. Ik geloof dat dat. Dat, dat ik het zo wel goed zeg, ja. ja. Mensen met wie je je vertrouwd voelt. Ja. ja. Reinhold Kuipers in een aflevering van... ...een leven lang eerder uitgezonden in 1996. Samenstelling Leo Siepe techniek Bart Brink en Herco de Boer... ...presentatie Petra van Hulsen. Typograaf, uitgever en dichter Reinhold Kuipers overleed in 2005. Hij vertelde onder meer over de samenwerking met zijn vrouw, Tine van Buul. Vandaag, 26 februari, zou haar verjaardag geweest zijn. Ze zitten hopelijk samen ergens van het eeuwige leven te genieten... en een klein feestje te vieren. Dat deed ik zelf overigens ook altijd op 26 februari met mijn moeder. Dat was haar verjaardag ook. Maar ja, die is al lang geleden naar de eeuwige jachtvelden vertrokken. Dus... We moeten onze eigen vijfjes vieren. Dat doen we met overtuiging en nu dus even op Radio 1. Het verleden is verboden. Ik wou dat het verdween.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 En het einde blijft nu open, zoals jij het achterli, want ik hou zo op jou. Open einde op de neis voor alle mooie mensen en moeders die er niet meer zijn. Het is bijna een half minuut voor vier. Het is tijd voor een kort journaal. Daarna gaan we verder met nachtvluchten. In het volgende uur Egyptische magie in het Rijksmuseum voor Oudheden. Graag tot zo.